Een uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. CDA-kandidaatlijsttrekker Henk Bleker presenteert zijn plannen voor de partij. Bevrijdingsfestivals in heel Nederland en een korte gijzeling bij een overval op een supermarkt in Eindhoven. Het weer in de zuidoostelijke helft van het land: periode met regen of motregen. In het noorden en noordwesten overwegend droog met soms wat zon. Het wordt niet warmer dan een graad of tien. Morgen wordt het zo'n elf graden, met bewolking en plaatselijk wat regen. Na het weekend wordt het zachter, maar het blijft te wisselvallig. Henk Bleker heeft zojuist in Breda toegelicht waarom hij kandidaatlijsttrekker voor het CDA is. De oud-voorzitter en huidig Dimissionair staatssecretaris van Landbouw is zesde, de zesde kandidaat al. Verslaggever Peter Blok is in Breda. Uh, Peter, wat is zijn belangrijkste motief om mee te doen? Nou, hij wil het uh, CDA dolgraag leiden en uh, ook weer heel groot gaan maken. En uh, daar gaat hij alles aan doen de komende tijd tot 12 september, de dag van de verkiezingen, zegt Bleken. Ja, hij wil uh, de partij het land ook teruggeven aan, uh, aan het volk. Hij zegt van, ja, er zijn zoveel managers gekomen in de zorg, in het onderwijs. Daar moeten we vanaf. Iedereen moet weer weten wie er aan zijn bed staat. En uh, die mensen op de werkvloer, die weten het vaak het beste. Die moeten het voor het zeggen krijgen. Hij uh, was weinig uh, complimenteus aan het adres van gedoogpartner voorheen Geert Wilders... Um, hij zegt ik ga nooit meer met de PVV verder. Dat was de opmerkelijkste uitspraak van Bleker zojuist. Hij wil dus niet meer met de PVV samenwerken. Logisch natuurlijk, na de breuk van zo even. Maar ja, hij zegt, van ze zeiden allemaal van die vreemde dingen over de koningin bijvoorbeeld. Over Gül, de Turkse president, over de koningin. Ja, Daar heeft hij zich toch flink over opgewonden de afgelopen jaren. Maar ja, hij kon niet altijd dan van zich afbijten. Want ze hadden de PVV natuurlijk wel heel hard nodig. Maar wat hem betreft, eens maar nooit meer. En ging hij gelijk in de aanval tegen Spies en Buma, wat toch zo'n grootste concurrenten zijn? Nou, hij zegt uh, we hebben zoveel goede mensen bij het CDA. Dus hij was uh, niet, uh, er niet op uit om uh, anderen uh, meteen een pootje te lichten of te beschadigen. Uh, dat was niet de bleken die we hier te zien kregen. Nee, hij uh, heeft hart voor de zaak voor het CDA. Hij wil het CDA de grootste maken. Ja, en uh, natuurlijk wil hij het CDA ook uh, dolgraag gaan leiden. Die uh, boodschap had hij hier. En uh, ja, dus uh, vooral wil hij ervoor zorgen dat het CDA weer gaat groeien. Want in de peilingen staat de partij er natuurlijk alle voor. Al een hele tijd. Maar hij wil de weg omhoog weer inslaan. En uh, ja, samenwerken met de, VVV, met de VVD, dat is hem prima bevallen. En dat smaakt naar meer. Dus hij wil eigenlijk doorregeren. En dan met de VVD er gewoon bij. En uh, ook andere partijen. Hij zegt van, uh, ja, Samson PvdA doet nu niet mee. Maar ja, is ook wel degelijk een, een optie om uh, mee samen te gaan. Want uh, ja, al die partijen die moeten ervoor zorgen dat Nederland sterker uit de crisis komt. En uh, dan, uh, uh, hij roept eigenlijk iedereen op om met hem mee te doen de komende tijd. Goed, Bleker, Henk Bleker is een man van het noorden, van Groningen. Toch kwam hij helemaal naar Breda. Uh, niet toevallig was daar een heleboel pers aanwezig. Wat voor doel was het, had hij verder daar? Het belangrijkste doel, nou ja, in ieder geval uh, het bevrijdingsfestival. Hier gebeurt het natuurlijk vandaag. Uh, Bleken wil natuurlijk ook laten zien dat hij niet zo'n uh, typisch Haagse mannetje is die het daar allemaal bedenkt. Maar nee, hij komt uit Oost-Groningen, is daar trots op. En uh, ja, hij heeft dus nu ook de provincie uitgekozen om uh, zijn plannen te ontvouwen. In dit geval dus uh, Noord-Brabant en Breda. Toevallig ook uh, de plaats waar... Jack de Vries, zijn spindokter, woont. En uh, ja, het Breda's Museum hadden ze daarvoor uitgekozen. Hier hebben ze de plannen bekendgemaakt. En hier wil hij beginnen aan de comeback van het CDA in uh, de Nederlandse politiek. Want de partij is ver afgegleden. Ja, dat doet hem pijn. Maar hij wil het CDA dus weer duidelijk op de kaart zetten de komende tijd. Peter Blok, dankjewel.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 In Eindhoven hebben drie overvallers korte tijd het personeel van een nettorama supermarkt gegijzeld. De overval was vanochtend. De politie heeft drie verdachten kunnen aanhouden. Ik praat erover met Noortje van Schijndel van de politie in Eindhoven. Mevrouw van Schijndel, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, drie Fransen hebben een supermarkt overvallen. Wat is er gebeurd? Dat klopt. Over een gijzeling hebben wij het niet. Er zijn uh, inderdaad drie uh, Fransmannen die, zijn, um, die hebben een supermarkt aan de Hurkse straat uh, overvallen. Ze mm -hmm. hebben daar uh, korte tijd het personeel onder uh, bedwang gehouden um, met behulp van pepperspray en een, uh, en een wapen. Um, gelukkig hebben meerdere betrokkenen en getuigen de meldkamer van de politie kunnen alarmeren waardoor wij uh, die kant op konden. Een beveiligingsmedewerker die heeft uh, een uitgang geblokkeerd met zijn auto... waardoor de overvallers nog maar aan één kant het pand konden verlaten. De politie heeft uh, de achtervolging toen ingezet... en de overvallers die zijn het kanaal ingesprongen. Oké, okay, daar heeft de politie ze uit weten te vissen, neem ik aan. Maar, maar drie Fransmannen, wat, wat komen die in Eindhoven doen om een supermarkt te overvallen? Nou, dat vragen we ons natuurlijk ook af. En we hopen dat we daar uh, onder andere door het uh, verhoor van de mannen wijzer van worden. Uh -huh. De politiehelikopter heeft uh, vanochtend ook nog gezocht... naar een eventuele vierde dader. Is die nog gevonden? Nee, die is niet aangetroffen. en We hebben ook geen duidelijke signalen dat die er zou zijn. Maar in, uh, in het begin toen we de melding kregen... en de drie mannen aangehouden hebben, toen hebben we in de omgeving gezocht... of er niet mogelijk nog een vierde zou zijn. En verder hebben we natuurlijk een technisch sporenonderzoek ingesteld... waaruit moet blijken wat er precies uh, gebeurd is. Ja, en die verdachten worden die toevallig met nog meer overvallen in de omgeving... in verband gebracht? Dat is ons op dit moment nog niet bekend. Maar je moet zich voorstellen dat de, de, de, de mannen uit Frankrijk komen, hè, Frans spreken. Dat we daar eerst tolken bij nodig hebben. Dat we daar vervolgens uh, hopen dat we iets van hen te horen krijgen. Maar ook dat is nog maar de vraag. Oké, okay. dank u wel voor de toelichting mevrouw Van Schijndel van de politie in Eindhoven. Dit is het NOS Journaal met Ewout de Jong.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 De ambassade wordt in de brieven als schuldige aangewezen. De woordvoerder van de ambassade wil geen commentaar geven op de zaak en verwijst naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. De zelfstandige pomphouders zijn de overvallen op hun bedrijven zat. Ze loven beloning uit voor tips die leiden tot de aanhouding van roofovervallers. Voor de gouden tip wordt 5000 euro gegeven. Eva het klok van de belangenvereniging van Tankstationhouders legt uit van wie de tips moeten komen.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 U hoorde Ewout Klok van de Belangenvereniging van Tankstationhouders Houders Beta. In Breda is de officiële opening van de bevrijdingsfestivals. De Duitse president Gauk hield daar een toespraak. Hij zei dat hij dankbaar is dat hij bij de viering aanwezig mag zijn. Het programma is inmiddels een eindje verder in Breda. Verslaggever Matthijs van der Wiel is daar aanwezig. Matthijs, wat, wat gebeurt er nu? Ik sta nu te kijken, het is een beetje een opmerkelijk gezicht... naar onze minister-president Rutte. Die staat op het podium als een soort showmaster... Guus Meeuws te interviewen. Uh, ja, Guus Meeuws, die gaat hier zo dadelijk uh, zingen. En uh, premier Rutte die gaat uh, de grote schaal aansteken... met uh, gasflessen rond de schaal waar het bevrijdingsvuur zal branden. Het is een pleintje, een stukje, een uh, paar uh, minuten lopen... vanaf de grote kerk waar uh, de toespraken waren. Toen uh, heeft het gezelschap met uh, de Prins erbij en de bondspresident Gauck zich dus verplaatst, dat was het moment dat het publiek al die uh, hot- kon zien, veel mensen langs de route en die hebben zich dus verplaatst naar dit podium. Nou, er wordt geklapt voor de premier en dan zal dadelijk uh, het echte start zijn dus worden gegeven voor, uh, voor het feest, uh, waar al die mensen op, uh, op gewacht hebben. En het goede nieuws is dat het uh, iets minder hard is gaan regenen, dat het zelfs eventjes droog is hier in uh, Den Haag, waar dus zo dadelijk dat vuur dat is aangekomen vanuit Wageningen vannacht. De fakkel werd gedragen door een sportvereniging voorop. Vuur is aangekomen, de fakkel. En zo dadelijk zal dus die schaal worden aangestoken en dan gaat het pas echt los. Klinkt hoopvol. Het weer wordt misschien ietsje beter. Dankjewel, Matthijs van der Wiel. Sport. De Rabobank die start geen onderzoek naar de eigen wielerploeg... naar aanleiding van dopingperikelen in de periode van 1996 tot en met 2007. De Volkskrant publiceerde vandaag een verhaal waarin wordt gesteld... dat dopinggebruik in die periode werd getolereerd binnen de wielerploeg. De Rabobank wijst erop dat het gaat over zaken voor 2007... en inmiddels is er een andere ploeg en een andere leiding. In het artikel van de Volkskrant wordt Michael Bogert genoemd... als klant van Stefan Machiner. De laatste is de spil in een Oostenrijkse dopingaffaire... die in 2009 aan het licht kwam. Destijds kwam oudrenner Bernard Kool met belastende verklaringen... aan het adres van Bogert. Bogert had vol niets met Machiner te maken te hebben. Hij verwijst naar zijn eerdere statement zoals in 2009... in een gesprek met Mark Smeets. Ken jij Stefan Machiner?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 Nooit. De Nederlandse hockeysters zijn op de Olympische Spelen van Londen ingedeeld in een pool met onder meer gastland Groot-Brittannië en China. Oranje moet het in de poolfase ook opnemen tegen Japan dat zich vandaag plaatste voor Londen. Andere tegenstanders zijn België en Zuid-Korea. Zeiler Rutger van Schadeburg staat na de eerste dag van het wereldkampioenschap derde in de Olympische laserklasse. Hij zeilde in Duitsland naar een tweede en een vierde plek in de eerste twee races. Van Schadeburg maakt nog kans op deelname aan de Olympische Spelen. In Heerenveen geldt vandaag en morgen een noodverordening vanwege de voetbalwedstrijd heerenveen Feyenoord. Burgemeester Van der Zwan van Heerenveen heeft aanwijzingen gekregen van de politie dat de veiligheid in het geding is. Ja, dat er grote groepen Feyenoord-supporters uh, naar uh, Heerenveen komen zonder dat ze een kaartje hebben. En dat onder die uh, grote groep ook mensen zitten die uh, echt de boeien willen verstieren. Die uh, rellen willen schoppen, die confrontaties aangaan met de Heerenveen-supporters. En dat kunnen we hier natuurlijk niet hebben. De noodverordening is om 12 uur ingegaan en houdt in dat Heerenveen verboden terrein is voor alle Feyenoord-fans tot morgenavond laat. Zondag tussen 12 en 5 mogen fans met kaartje Heerenveen wel in. En dan is er verkeersinformatie bij de ANWB. Edwin Gerritsen, goedemiddag. Goedemiddag. Er staan files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... voor knoppend Baterdorp, 2 kilometer. Op de A12 van de dag naar Utrecht tussen Rewijk en Nieuwebrug, 3 kilometer. Daar wordt het hele weekend aan de weg gewerkt. Het verkeer staat daar ook stil op de N11. Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met A12, 3 kilometer. De A58, Breda richting Tilburg voor Ulvenhout, 4 kilometer file. Daar staan mensen die moeten omrijden vanwege de werkzaamheden op de A16. De A16 zit weekend dicht richting Antwerpen. En verkeer vanuit Rotterdam de Eindhoven kan beter omrijden... bij knooppunt Zonsheel via de A59 richting Den Bosch. Van de hoofdpunten van het nieuws, cda kandidaat Henk Bleker... wil een brede volkspartij en hij wil doorregeren met de VVD. Bevrijdingsfestivals zijn er in heel Nederland. De officiële start was vanmorgen in Breda. En er was een korte gijzeling bij een overval op een supermarkt in Eindhoven. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Bas van Ven. Nou, goedemiddag. Dit is Trots in Bedrijf, het programma op Radio 1 over Ondernemend Nederland. En elke week bespreken we het nieuws met ons ondernemerspanel. En dat bestaat vandaag uit Danny Mekic, en die is van consultancybureau New Team. En Eduard Schaapman, de CEO van Contour of Regis Benelux. Heren welkom. Goedemorgen, Bas. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Even met de jongste aan tafel beginnen, jongste ondernemer aan tafel. Nou, dat wil ik eigenlijk niet. Wel, qua leeftijd wel. <laughs> Danny is 25, ooit oprichter van DomeinBali.nl. Inmiddels uh, een eigen consultancybureau, nieuw team. Ja, dat klopt. Even plaats bepalen. We willen weten wat je doet. Omzet, netto winst, mensen aan het werk. Zeg het maar. Nou, Dat is niet wat ik doe. Uh, dat is het resultaat van wat ik doe. Ja. En wat we doen is uh, met name grote organisaties adviseren... op hm. raad van bestuurniveau, daarnet onder... op het gebied van technologie, media en communicatie. Wat je ziet is dat in een hele korte tijd... de uitdagingen van grote organisaties veranderd zijn... met name door de komst van internet en internettoepassingen. Hm. Nou, Dat heeft zo zijn effect. En je ziet dat de mensen die doorgaans die mensen adviseren... niet in staat zijn dat te doen, omdat ze simpelweg uh, ook hebben... Moeten leren uit een boekje, hoe dat precies werkt. Uh, en nieuw team, dat is een adviesbureau gerund door tieners en twintigers. We hebben allemaal al redelijk veel ervaring voor onze leeftijd. Praktijkervaring. Praktijkervaring. Zitten veel jonge ondernemers tussen, uh -huh. maar we hebben ook acht verschillende wetenschappen vertegenwoordigd in ons uh, bedrijf. Nog lang niet iedereen is afgestudeerd, maar studeert wel. Dat vind ik eigenlijk nog beter dan dat je ergens afgestudeerd in bent. Want dat zegt voor mij dat je niks meer bijleert vanuit een universiteit. Dat je er een beetje klaar mee bent. Terwijl als je nog rondloopt op de universiteit, dan kun je nog, uh, nog dingen een beetje bijleven. shoppen bij ja. oké okay, Hoeveel medewerkers acht, dus, toch? Met een nieuw team zijn we met z'n tienen. tienen. Een eerste bedrijf 8-19, hm. zoiets. Ja. Oké. Okay. Uh, omzet? Uh, van nieuw team. Ja. We zitten nog in ons eerste jaar, dus dat kan ik je niet vertellen. Mm. Maar netto winst weet je ook nog niet. Uh, nou, het, dat gaat goed. Je het, het gaat goed. Gaat goed. Het gaat ja. goed. Grootste concurrent, Denny. Uh, dat zijn vooral, dat is heel grappig, dat zijn met name mensen binnen organisaties hmm. die zo'n onbekend thema claimen. Ja. En zeggen: wij gaan dat wel even doen. Vervolgens zit ik aan tafel met een, een directie, zijn we in gesprek over wat ze zouden kunnen doen met hun internetstrategie. En krijg ik vervolgens te horen van nou, we gaan het eerst zelf proberen. En mm. uh, nou, daarna komen we bij je terug. Dat is eigenlijk wel een soort van concurrentiesituatie. Want ja, dan loopt. Maar Not het hier, dat is een beetje het verhaal wat je dan voor de kiezer krijgt. We ja. doen het eerst zelf. En ja. als het mislukt, mag je aan ja. de bak. En dan zijn we op zich concurrenten. Er zijn natuurlijk veel meer grote adviesbureaus, maar we hebben ons inmiddels ook weten te positioneren dat we ook hen weer adviseren. Dus bijvoorbeeld ja. de Big Four, daar werken we ook voor. Maar dan meer op de achterkant. Big four, dat zijn de... de grote advieskantoren. Juist. Je mag geen namen noemen, maar we weten allemaal dat het die en de KPMG is. Of je noemt ze alle vier. Dat kan ook. En dan moeten we nog PricewaterhouseCoopers en PwC. In één zin, wat is het belangrijkste wat nu speelt binnen jouw bedrijf? Als ondernemer, ja. even kijken. Uh, nou ja, dat is de, tenminste voor onszelf of in de wereld wat nee, voor ons werk relevant wat, wat, is. Ja, wat, jullie, wat, wat, wat speelt er? Ja. Zijn er overnames ja. gaande, ga je mensen in massa ontslaan? Dat soort dingen moet je aan denken. Op die of? manier. Ja. Nou ja, wat we zien is dat we in rap tempo eigenlijk heel veel kennis hebben moeten kopen. Want we hebben nieuwe mensen daarvoor aangenomen op het gebied van organisaties. Dus we hebben een paar organisatiewetenschappers nu rondlopen. En waarom? Omdat we vooral bezig zijn met innoveren, bedrijven, uh, krachtiger maken in die nieuwe uh, technologieën. Alleen je ziet dat dat vaak gepaard moet gaan met een organisatie. Verandering. Nou, doorgaans zeggen we, joh, dan moet je een ander uh, bureau voor inschakelen... want dat kunnen we niet. Uh, werk met hun. Maar uh, dan krijg ik door: ja, we werken liever met jullie... want dat, ja. dat, dat bevalt gewoon heel erg. En dat is dus eigenlijk de meest recente uitdaging... van hoe zorgen we ervoor dat iedereen die in dat uitvoerende, innovatieve traject zit... ook kennis heeft van hoe je de organisatie zelf vitaler kunt maken. Ja. Okay. Even persoonlijk, je grootste business blunder. Ja, ik heb <laughs> een paar jaar voordat Hives werd gelanceerd... een, uh, een site laten bouwen, SpotMe... En dat leek verdacht veel, moet ik zeggen, op Hives en Facebook zoals we dat nu kennen. Alleen ja, het was gebouwd door uh, een paar vrienden van mij in voormalig Joegoslavië. En uh, ik zag het eindresultaat, ik vond dat ze dat niet zo netjes hadden gedaan. Hm. En toen dacht ik, weet je, laat maar, ik was met andere dingen bezig. Ik ja, heb het laten liggen zonde. en ik had het gewoon door moeten pakken. Had ja. je het nu verkocht aan de Telegraaf Media? Ongetwijfeld. Jammer, ja. Eduard Schaapman, bestuursvoorzitter van Regis Benelux. Verhuren wereldwijd flexibele kantoorruimte. Uh, u bent verantwoordelijk voor de tak Benelux. Dat klopt, dat klopt pas. Omzet, netto-winst, medewerkers? Goed, Regis, dat is een bedrijf dat kantoren verhuurt per uur, dag, maand, jaar... Mm -hmm. net zo lang als die klant eigenlijk zelf wil. Ja. Dat doen wij in volledig ingerichte bemanden... en tot de paperclip toe uitgeruste bedrijfsverzamelgebouwen. <laughs> ja derde werkplekken. En dat betekent eigenlijk dat als je vandaag bij ons langskomt, je morgen operationeel kunt zijn. Mm -hmm. Ja, met honden uh, de tegelijk. Koffie, erbij, ja, techniek, heel, makkelijk, de heel makkelijk. Alles geregeld. En als je dat geregeld wil hebben, dan ga je gewoon uh, naar mijn tweetaccount het uh, uh, Eduard Schaapman. En je vraagt het aan me en ik regel het voor je. Nou, dat is één. <lacht> het bedrijf uh, wat wij? heeft één medewerker, begrijp ik. Ja, heeft, uh, in, nou ja, ik ben in een hardwerkende meneer. Ja, <lacht> ja, dat klopt. Maar ja. we ja. hebben ook heel veel hardwerkende mensen. Want mm -hmm. dat vroeg je inderdaad. Hoeveel Precies. mensen heb je dan? Nou, we hebben wereldwijd 7000 uh, mensen werken. We zijn genoteerd aan de London Stock Exchange. Dus onze de cijfers zijn openbaar. En uh, ja, we zitten aan 1,1 uh, miljard omzet. Uh, en ik kan ook alweer melden dat uh, het afgelopen kwartaal... wat ook weer gerapporteerd is... is gegaan van 275 miljoen mm -hmm. naar, 309, uh, naar 299, bijna 300. Dus daarin zit weer een stuk groei. Ja. Um, en de netto-winst over 2011 was 220 hoger dan in 2010. Kijk eens aan. Dus tegen de stroom in van de crisis is het flexibel huren van, van kantoorruimte een booming business. Dat klopt. Omdat wij heel ja. goed luisteren naar die klant. Van ja. wat willen die dan? Ja. Die klant die wil eigenlijk om twee redenen bij ons komen. Ze willen flexibiliteit. Niet ja. een lang huurcontract van 15 of 15 jaar. Ja. Maar kort, zoals ik al vertel. Een ja. uurtje, een dagje. En aan de andere kant, ze willen goedkoper zitten. He, ze willen goedkoper zitten. en Ze willen eigenlijk ja. zitten voor een prijs die de die start niet ook komen. had Vroeger, op de zolderkamer. Ja, dus ja, dat betekent dat wij iets kunnen leveren die, een prijs kunnen leveren... die 60 goedkoper is dan normaal. Nou, we gaan straks uitgebreid over die kantorenmarkt praten... over leegstand, over private equity-partijen... die instappen even in één zin. Wat speelt er nu binnen Reach? Is het belangrijkste wat er nu, speelt, de, wat er er nu speelt is mijn groei. Die groei moet ik kunnen waarborgen. En dat betekent dat ik hele goede mensen nodig heb. We zijn dus ook twee weken geleden... een hele grote campagne gestart samen met Jer in de Telegraaf. We hebben inderdaad voor teamfunctie zoeken we mensen. We hebben daar 600 cv's voor gekregen... Nou, nou, dat lijkt voldoende. Ja. Maar aan de andere kant moet je ook nog hele goede kwalitatieve cv's krijgen. En je moet dat ook heel goed opvolgen naar die mensen. Daar zijn we heel druk mee bezig. En waar, waar ik gewoon tegenaan loop, is inderdaad kwalitatief goed, goed gescholden, gescheiden. maar ook hands-on mensen. Die ja. de mouwen uit de handen durven te steken. Dat ja. hoeven niet allemaal wij te het. Dat was het hè, he? he? he? ja, maar okay. ik maak er toch iets anders van. <laughs> Vind je het Je grootste concurrent, Edward. Mijn grootste concurrent, dat blijft natuurlijk gewoon. Ja, de vierkante meter uh, van de kantoren, verhuren zelf. Ja. Maar er is een nieuwe grote concurrent die opkomt. En dat is natuurlijk de Starbucks, McDonald's, dat was al van de Valk. Waarom zeg ik dat? Die hebben allemaal internet. Dus waar zou je internet. daar niet gaan werken ja, klap, als ondernemer? Daar klap je, je wilt overal over je werken, je op elke plek. Hey, je en dat koffie bij de, de hand? Ook, ja, koffie bij de hand. Maar, maar je even, had je vergeten wel één, hè? Dat, vertel mij. Het Vondelpark. Het Vondelpark. Ja, maar we hadden het over aantallen. Hè? Ja. Het Vondelpark ook, ja. is groot, maar uh, ik ja. vind het ook een hele lekkere plek. Bij, ja, ik werk eigenlijk zelf in de zomer het liefst op het strand. Dus dat is ook een concurrent, zou je kunnen Zij zeggen. de geboorte van Limburg, gaan we het ook straks over hebben. Ja, één ander dingetje. Uh, grootste blunder? Die moet nog komen. Mooi. Wel deze week de meest ondernemende Limburger van Nederland geworden. De Gouden Asperge gewonnen. Ja, Wat is fantastisch. Dat? Ja, Dat ja. is uh, iets heel leuks. Uh, ja, je weet, uh, Limburg kent eigenlijk twee exportproducten. Ja. De Asperge en de netwerkende Limburger. Ja. Camille Eurlings, maar ook Geert Wilders, Maxime Vragen. En Ambrerieux. we hebben ze beide aan tafel. En Edward Schapel. Ja, en Edward Schapel, ja. ja. Uh, geeft, geeft binnenkort zelf de bronzen mossel weg, geloof ik. Ja, die geef ik elk jaar. Van. Dat wordt alweer het zevende jaar. De bronzen ja. mossel. We hebben de. Uh, wat, wat was dit? De gouden asperge. De zilveren haring. Binnenkort, denk ik, de platina leverworst. <laughs> Heel mooi. Heren, we hebben jullie allemaal eventjes neergezet. We gaan de zaterdagkranten bekijken. Allereerst, het eerste onderwerp wat we hebben uitgezocht. Uh, over uh, Bernard Windjes, baas van VNO-NCW... Zegt vandaag in een interview in NRC Handelsblad. dat, de, uh, dat er te weinig toppolitici zijn in Nederland uitermate slecht voor het land. Reactie, Danny Mekic. Nou ja, kijk, dat kan hij niet weten. Dat kunnen we allemaal niet weten. Waar hij het over heeft, dat zijn de zichtbare politici uh -huh. in Nederland. Dat zijn mensen die, hè, volgens mij ben je een politicus niet omdat je een politieke baan hebt... maar dat zijn volgens mij eigenschappen die je als mens bezit om het politieke spel goed te spelen. Um, en ik denk inderdaad dat voor heel veel mensen het politieke landschap onaantrekkelijk is. He, je ziet dat, je, uh, dat als je de politiek ingaat, zeker de zichtbare politiek leest, Den Haag... dat er heel veel op je afkomt wat niks te maken heeft met het inhoudelijke vak. En ik denk dat heel veel topmensen... Mensen. Uh, ja er misschien eerder voor kiezen om een uh, baan bij de Rijksoverheid te ambiëren en daar een carrière te gaan maken. Mm -hmm. Of in het bedrijfsleven te blijven. En in dat opzicht heeft hij denk ik wel een punt. We zien natuurlijk een deel van de politici uit Den Haag zien we op tv en horen we op de radio. Dat zijn ja. volgens mij de meest bekwame mensen. Uh, je ziet ook mensen op de achtergrond. Die, daar praat ik ook wel eens mee. En ja. dan denk ik soms van ja, dat is ook wel logisch dat zij niet op de radio komen. Want dat zijn niet allemaal toppolitici. Dat klopt. En toch, dan zegt Wintjes nog iets. Ministers worden omringd door mensen die één doel hebben, dus de minister gelukkig maken. Dat leidt zonder koningengedrag en narcisme uh, geen kritiek hebben. Nou, Dat kennen we ook het bedrijfsleven uiteraard. Ja, vooral in de wassen. Hebben wij ja. geen toppers in, het, in, de, in de politiek, uh, Edward Rammel? Ik kan uh, daar geen goed oordeel over hebben... maar ik denk dat dit toch een andere boodschap is van Wintjes. Want mm -hmm. Wintjes vraagt eigenlijk... hij solliciteert naar de rol van lijsttrekker. Dat zie je heel duidelijk. In principe zijn we natuurlijk nu bij de CDA 6. Ja. Hij is niet van het CDA, maar je weet het. Nummer 7, het heilige getal zal het worden. Dus ik denk een open sollicitatie van Wintjes... Voor bij het CDA, als voor bij het CDA als laatste Maar even serieus, moeten er nog niet veel meer ondernemers... wat je in Amerika ziet, hè, de mannen, de Mid Romneys van deze wereld... die jarenlang hun sporen hebben verdiend in, de, uh, in het bedrijfsleven... die uiteindelijk zeggen, nou ga ik mijn maatschappelijke functie ga ik waarmaken... ik ga de politiek in en ik ga uh, tot stand brengen... wat ik jarenlang ook als, als uh, grote bedrijfsgoer gedaan heb. Is dat ah, die weet, weet je wat het punt is, Bas? Dat, dat kan wel en dat zou ook wel goed zijn... Mm -hmm. maar dat willen we niet. Dat waarom willen niet? we niet in Nederland. Nou ja, waarom niet? Ja, ik zou het persoonlijk wel ambiëren. Maar mensen uit het bedrijfsleven, vooral de succesvolle mensen uit het bedrijfsleven. die bedrijven groot gemaakt hebben of juist goed gesaneerd. Ja, dat zijn toch mensen die over het algemeen een beetje worden weggezet als uh, zakkenvullers. En we willen geen zakkenvuller in de politiek. Terwijl als je kijkt naar in Amerika: hoe meer geld je verdiend hebt of hoe meer geld je bespaard hebt. hoe beter je geschikt zou zijn om inderdaad iets in de politiek te doen. Okay, of middels open brieven aan uh, meneer Obama. Te, en te vragen een nieuw beleid in te voeren. Dus doen. het Calvinisme dat staat ons eigenlijk in de weg als, ja. als ja. onderwijmers nou, nee, om in de politiek niet, door te Ik heb toch een andere mening zie je, daarover. Zie je geen carrière voor jezelf weggelegd Edward Schaarman? in de politiek? In nou, naam? Eerlijk gezegd, ik kan dat niet. Mm -hmm. uh, en waarom dat, kan je dat niet, uh, want dat, waarom is kan misschien... dat niet? Ik heb het geduld niet. Ja. Um, ik kan niet tegen de regelgeving. Um, ik ben iemand die creatief wil zijn, innovatief en dat wil implementeren. Ja. En dat kan natuurlijk niet echt um, in de overheid. En mm. ik denk ook dat het he, eerste kabinet Rutte was een goede keuze. In principe we kwamen in een crisis, dus je moet je land bij elkaar houden. Dus hij heeft gezorgd dat er eigenlijk alleen maar kundige politici in kwamen in zijn kabinet. We hebben natuurlijk daarvoor een kabinet gehad met ondernemers. Hans, Hans heeft erin gezeten, er zijn oh, nog een paar meer van die mannen die erin hebben gezeten. Dat kon, dat was een groeiperiode. Nu zitten we niet in een groeiperiode, dus je moet capabele mensen hebben die snappen hoe die regeltjes werken. Die snappen hoe het werkt in Brussel, dan kun jij als ondernemer niet zomaar in een keer die stap maken. Omdat je totaal niet weet hoe dat is. Het verkt oefening. Net zoals sporten. Ja. Je wordt niet zomaar een duurzaam sporter. Dan moet je jaren voor trainen. En dat is precies hetzelfde met ondernemers. En precies hetzelfde met politici. Dus ik zie je toch positiever dan ja, doorgaans ja, de zegt. negativiteit okay. in, in, in de nieuws. Volgende. Uh, morgen, Pim Fortuyn, tien jaar geleden hier op het Mediapark overleden, ver, vermoord. Uh, wat hebben we aan het ondernemersklimaat zien veranderen de afgelopen tien jaar, Danny Mekic? Want toen was jij ondernemer. Ja, dat klopt. Um, mm. Ik moet eerlijk zeggen dat in mijn herinnering uh, koppel ik Pim Fortuyn niet aan het veranderen van het ondernemersklimaat. Ik vond het wel heel erg wat er gebeurd is in die tijd en... Um, uh, maar voor mij is dat echt een losstaand iets. Dat koppel ik niet aan allerlei dingen. Dat is nee. gewoon een zwarte bladzijde volgens mij in onze geschiedenis. Dat soort dingen horen niet te gebeuren. Of je het nou wel of niet eens bent met iemand die politiek bedrijft. Maar, maar je tweede vraag, wat is er veranderd in het ondernemersklimaat? Ja. Iets wat mij opvalt en iets waar ik heel blij mee ben... is dat er meer ruimte is voor jonge mensen met ideeën die willen gaan ondernemen. Toen ik begon met ondernemen, ik was 15, ik werd heel raar aangekeken op school. Er was één iemand anders in Nederland waarvan bekend was dat hij dat ook op jonge leeftijd deed. Dat was Ben Woldering. Ja. Van, um, van inderdaad. Yeah. En hij Van bellen.com Sites inmiddels is hier begonnen. Ja, ik, ik, het was heel moeilijk. Ik heb mijn middelbare school uiteindelijk niet afgemaakt. Uh, dat heeft voor veel problemen gezorgd, want ik wilde wel studeren. Nou, dan kom je in een heel zwaar traject terecht van allerlei examens en uiteindelijk lukt het wel. Mm -hmm. Maar dat is niet wat je iemand gunt met een goed idee op jonge leeftijd die wil gaan ondernemen. Ik ben heel blij dat zowel in de politiek als ook op die scholen en binnen hogescholen, universiteiten en mbo-opleidingen er meer aandacht is voor jongeren met goede ideeën die dat op een ondernemende manier ten gunste van de samenleving willen uitbouwen, duidelijk. Hey nou, eerst terug even naar Pim Fortuyn. Um, ik vind het toch nog steeds een genot. Hè? Gisteravond ook weer heel veel op de televisie gezien. Je hoort hem op de radio. Die stem van die man, de, hoe hij inderdaad zo mooi extrovert zich kon neerzetten. Daar moest je naar luisteren en dat wilde je horen, wat zijn boodschap ook was. Dat kon hij ontzettend knap en het is elk jaar gemis. Uh, hè? Elk jaar herdenken we hem toch weer. Uh, in deze rare tijden, want ik vind het altijd rare tijden... 4 mei, 5 mei, 6 mei... Uh, het is inderdaad toch een beetje treurnis en happiness. Gelukkig komt er nu ook 7 mei bij. Happiness, want Rietje steeds station to station opent haar eerste vestiging. <laughs> dus dat is ook een stukje happiness, maar toch terugdenkend aan Pim. Ja. Ja, ik vind het nog steeds een genot om hen te horen. Wat heeft het ondernemend Nederland gebracht? Ja. ja, wat je toch ziet, is iets heel raars. Doordat er heel veel bedrijven ja, met minder mensen aan het werk zijn gegaan... Mm -hmm. zijn er opeens een heleboel verkapte werklozen die zich allemaal ZZP'er noemen. Dus dat is ook een schaduw die dit heeft gebracht in de afgelopen tien jaar. Dus ik weet niet of we kunnen spreken van een toename van echte ondernemers... of een toename... van ondernemers die ja. ZZP'ers ja. zeggen. Ja. Ja. Ja. Oké. Okay. man, we gaan naar het weekoverzicht. Weekoverzicht. Belangrijkste ondernemersnieuws. Belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Het was de week van stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog. En de week van het eind van de vakbonden zoals we die al jaren kennen. Want. Het wordt weer leuk bij de vakbeweging. Echt waar. Ja, want echt leuk was de laatste tijd nou niet kun je stellen. Agnes Jongheri is van de vakcentrale is FNV. En Henk van der Kolk, haar tegenstrever van FNV-bondgenoten, rolde ruzie in het overstraat. En Jette Kleinsma wil nu dat de leden van de nieuwe vakbeweging, oftewel FNV 2.0, meer te zeggen krijgen. Wie steeds minder te zeggen krijgen zijn de franchise-eigenaren van C1000 supermarkten. Zoals u weet heeft Jumbo die hele keten overgenomen. En in tegenstelling tot eerdere beloften verdwijnt, verdwijnt nu toch de naam C1000 uit het straatbeeld en uit de schappen. En dat kost extra geld. We zullen opnieuw moeten investeren in, uh, in een vernieuwde winkel. De winkel wordt helemaal omgebouwd. Een C1000 ziet er anders uit als een... Uh als een uh, Jumbo, een Albert Heijn of een Kool. De franchisers. En ze willen nu dat Jumbo hen gaat helpen met het dekken van die extra kosten. Gezocht. Nieuwe ondernemers die een bestaand bedrijf willen opkopen... want oudere ondernemers hebben steeds meer moeite om hun lopend bedrijf te slijten. Bijvoorbeeld Jan Vuisters, 69, eigenaar van een forellekwekerij in Vlevoland... die zijn zaak al vier jaar te koop heeft staan. De prijs. Men denkt dus dat men voor een appel en een ei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 En dan ga je hem ook beknibbelen oproept is. En tot slot de wietpas. Om drugtoeristen te, te weren mag alleen nog aan geregistreerde Nederlanders. <coughs> sorry, met een wietpasje softdrugs worden verkocht. En dat betekent gewoon minder klanten. Volgens de eigenaar van shop Easy Easygoing in Maastricht ook meer criminaliteit. We zijn helemaal contraproductief bezig. Het is Rijnse symboolpolitiek. De burger in Maastricht is de pineut. Overlast en criminaliteit nemen toe. Mensen raken hun baan kwijt. Gisteren zijn 360 mensen in Maastricht ontslagen bij de, bij de shops. Ja, waar zijn we toch helemaal mee bezig? Nee. Weekoverzicht, weekoverzicht. weekoverzicht. We praten nog even door over het nieuws van de afgelopen week. En dan gaan we even specifieker op de twee eh, kennisvelden van de gasten aan tafel in. Danny Mekic, 25 jaar, eh, consultancybureau New Team. Doet van alles voor ondernemers om ze beter eh, voor te bereiden... op datgene wat internet voor ze betekent. Ja, voor, voor een gro grote organisaties. Voor grote organisaties. Ja. En anderzijds, Edward Schaapman van Reach... is een hele grote flexibele kantoorruimteverhuurder. Donderdag maakte Facebook bekend, Danny... dat het eh, eh, zichzelf een beurswaarde toekent van 95 miljard dollar. En daarmee zal Facebook het duurste internetbedrijf ooit worden ten tijde van zijn beursgang. Inmiddels lijken die prijzen weer wat om, omlaag te vallen. Uh, en Toch wat minder waard. Het zou 28 tot 35 dollar gaan kosten als straks die beursgang komt. Maar toch uh, de prijzen dalen wat. Is dat te verklaren? Nou kijk, om heel eerlijk te zijn, Facebook kennen we allemaal. Facebook is zo'n bedrijf mm -hmm. dat in ieders leven wel een rol speelt. Gebruik je het niet zelf, dan ben je er wel tegen. Je hebt er een mening over. Het is iets wat bij iedereen dichtbij staat. En de vraag is dus op het moment dat zo'n aandeel een bepaalde waarde meekrijgt... is dat dan een economische waarde of is dat een uh, psychologische emotionele waarde? Uh -huh. Nou, we zagen natuurlijk eerder bij World Online... dat daar vooral een soort van psychologische waarde aan werd toegekend. Vervolgens hebben we heel veel geleerd van uh, nou ja, internetstartups, internetbedrijven... dat je daar toch wel wat kritischer naar moet kijken. En waar ik een beetje bang voor ben... is dat we nu min of meer opnieuw dezelfde uh, fout gaan maken. Niet met per se dezelfde consequenties. Maar als je ziet hoe snel die prijzen fluctueren... dat nu inderdaad 28 dollar per aandeel wordt genoemd... dan zou het bedrijf hmm? opeens 10 miljard minder waard zijn zo, in dollars. Ja, nou, dat is, zomaar even, dat is niet een klein afrondingsverschil. Dat gaat nogal om een uh, sloot geld... Ik denk dat, uh, dat we ons heel erg bewust moeten zijn van het feit dat Facebook maar één ding heeft. Dat is namelijk uh, de gunfactor van de gebruikers om privacy op te offeren. En maar aan één ding verdient. Dat is namelijk aandacht van onze hersenen uh, voor commerciële boodschappen. Hm. En dat is een heel week businessmodel. En eigenlijk is het dus gewoon een bubbel. Zou je zelf geld zetten op Facebook als ze naar de beurs gaan? Nou, ik, kijk, ik, ik, ik zou wel aandelen willen kopen... maar ik ben ook heel vaak kritisch op Facebook en soms weer wat positiever. Mm -hmm. Dus het lijkt me niet met mijn rol in de media handig om dan aandelen nee. te hebben. Maar nee. ja, ik zou wel, kijk, als ik gewoon uh, dat zou doen... ja, ik zou wel een aandeel Facebook willen hebben. Wie wil nou niet een stukje Facebook? Uh, maar maar... vergis je, je niet, wat er hier gebeurt... is toch weer een herhaling van zetten. Het is weer het niet koppelen van online naar fysiek. Mm -hmm. Er zijn nu inderdaad Facebook, Twitter... Andere partijen zijn toch bezig om te kijken... hoe kan ik Facebook fysiek maken? Denk aan FacePlace. Twitter is er al mee begonnen, al heel lang. Je heeft de tweet op, toch weer fysiek ontmoeten. Dus als je die koppeling gaat zoeken, dan krijg je een ander businessmodel. Hm. Het zal niet verwonderlijk zijn dat natuurlijk partijen als Regis praten met dit soort club... omdat die wereldwijd omdat je die fysieke van de vestiging hebben. Nee, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Daar zat, kwam dus weer de commercial van riches. Ja, nee, heel goed. Maar dat verdienmodel... want ik hoor ook mensen die zeggen, zo'n zo hele zo n, zo n website, zo'n zo zo community die je bouwt... dat duurt zeven jaar en is klaar. Dan gaan mensen weer bewegen naar iets anders. Facebook houdt het relatief lang vol. Ja. Maar zijn ze niet een beetje over de top al? Nou ja, dat denk ik op zich wel wel. Als je kijkt naar de groei, dat is ook wel logisch ja. nu. Nee, 900 ja, miljoen af. gebruikers wereldwijd. Dus ja. op een gegeven moment komt er ook wel een einde aan het bereik dat je kunt hebben in je groeistrategie. Uh -huh. Maar ik merk het wel dat, dat. Ik heb het ook met vrienden over. Dus het is helemaal niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar je merkt gewoon wel dat mensen gewend zijn aan Facebook. Ja. Gewend zijn aan de advertenties op Facebook. Er ook niet meer op klikken, ze niet meer zien. Gewend zijn aan. Uh, het, ...het delen van informatie niet alleen maar aan Facebook... ...maar ze doen het nu overal op het internet. Ja. Dus je ziet wel het belang van Facebook in mensen hun gedachten afnemen. Hm. En je ziet volgens mij ook, hè, sinds afgelopen zomer... ...zijn we in Nederland weer minder gaan internetten. Nou, ja. Dat vond ik een heel belangrijk gegeven... ...want dat zegt iets over de algehele ontwikkeling van ons internetgebruik... En ik denk dat een van de dingen die daarachter ligt... is dat we misschien toch een beetje terugverlangen... naar het authentieke ouderwetse bij de open haard? Ja, lekker. Het elkaar ontmoeten. Nou, dat kan heel goed. We gaan even naar de vastgoedmarkt. Edward Schaapman, buitenlandse private equity partij... want daar wil ik eventjes over van deze Gisteren week... Gisteren het FD. Gisteren het het FD. Gokt met entree op Hollandse kantorenmarkt. Ja. Waarom willen ze dat? Nou, wat je ziet is een hele snelle afwaardering van het vastgoed, hè? Mm -hmm. Je ziet dat uh, ja, uh, de afwaardering van Univest, 40%, wordt gekocht inderdaad, door een buitenlandse partij. Dat is nogal wat. Ja. Nu ook weer een hele andere grote portefeuille die waarschijnlijk toch verkocht gaat worden aan de Belgische partij. Ook weer een afwaardering van 45%. Ja. Dat heeft deze kantorenmarkt ook echt nodig, die afwaardering. Ja, maar dan, je, dan ga je uiteindelijk, hey, je koopt voor weinig, koop je vastgoed. Maar wat doe je ermee? Want we zien al die leegstand. Wat kunnen die bedrijven nou brengen? Gaan ze het verder verkopen, gaan ze het zelfs exploiteren, verkopen ze naar Regis? Wat nou, doen ze? Rieses koopt geen vastgoed, dat is één. Nee. Wij huren alles en daarom uh, profiteren we aan twee kanten. Zowel aan de klantkanten. als aan de klantkant. Hè? Maar, maar wat je ja. nu ziet heel duidelijk... is dat we zoekenden zijn in die vastgoedwereld. Hè? Mm -hmm. De vastgoedwereld moet creatiever worden. De vastgoedwereld is van oudsher al heel erg conservatief. Ja. Hè? Ja, ik, als je kijkt naar de P van uh, prijs in de marketingmix... dan staat die prijs nog steeds vast... op zoveel gulden, nu euro... de vierkante, vierkante meter, meter. voor ja. zoveel jaar. Ja. Wat we moeten doen in die vastgoed... is de boel flexibeler maken. Ja. He, dus dat je eigenlijk alleen betaalt voor afname. En dat zie je overal steeds meer gebeuren. En datzelfde zal dus ook moeten gebeuren... in deze markt. Nou Daar hebben wij een concept voor neergezet. Ja. Maar dat zou je dus ook kunnen doen... Ja, onder een andere marketing- en and salesnaam... Uh, buiten Regis. Je zou het ook in de retail-vastgoed kunnen gaan doen. Ja. bijvoorbeeld. He, maar wat je nu hebt, flexibele winkel. Ja, dat gebeurt al ja, volgens ja. mij. Mensen die een winkeltje hebben op ebay bijvoorbeeld die uiteindelijk fysiek uitleveren... via een pandje wat ze even huren. Dat, dat gaat gaat bestond, straks... het bestond natuurlijk al op de markt. Ja. Marktkraampjes Precies. stond niet dat overal. Is niet ook al, hè? Een goed voorbeeld. Dus ja. Het is herhaling weer van de historie. Ja. en We leren schijnbaar nooit van het verleden. Nee. Nog even naar een heel korte andere, want we zijn beide door de tijd heen. NS Station to Station. Jullie gaan samen met de spoorwegen iets doen... met flexibele werkruimte in het kader van flexibel kunnen werken. Dat we hadden klopt. het er net al heel eventjes over. Ja, he? Klopt. klopt. Van, waarom zijn McDonald's en uh, Starbucks zo'n succes? Ja. Daar kan je je laptop klappen en even werken. Dat gaat Regis nu binnen, samen met de NS-stations? Dat klopt, gaan we samen met de Nederlandse spoorwegen ja. doen. Een van de mooiste Nederlandse bedrijven. Moeten we vooral niet vergeten. Wat kost dat? Dat willen wij als ondernemer Nou, weten. het leuke Wat kost dat als ik daar een uurtje ga zitten? Het leuke is, dit kost slechts 25 euro per maand, mm -hmm. daarvoor krijg je inderdaad die werkplek... Ja. daarvoor kun je inderdaad gaan internetten... je kunt naar die schitterende tv-schermen gaan kijken... en ja, dan kun je ook rustig werken... op het moment dat het jou uitkomt in de tijd die jij daarvoor hebt... Ja. Juist. Nou, dat, en dat gaat vanaf morgen gaat het of overmorgen draaien. 7 mei. 7 mei gaat het draaien. En op hoeveel plekken? Wij komen instantie? in eerste instantie op 13 plekken, maar uh -huh. we zitten natuurlijk al met rigi op 42 andere plekken. Ja. Nee, maar hartstikke leuk. Nou wil ik één ding weten. Uh, uitstraling van, van spoorwegstations is 0,0. Daar wil je toch als, uh, als ondernemer niet doodgevonden worden om met je klanten uh, af te spreken. Nou, wat je nu ziet is dat uh, NS Stations ontzettend veel geld steekt in de herontwikkeling van stationslocaties. En ja, dat zijn, en er zijn die zo handig. Nee, he? nee? Die hebben ze al, maar de, uh -huh. er gebeurt een heleboel. Uh -huh. Um, juist daarom wil jij als zakelijke reiziger natuurlijk een plekje hebben waar je lekker kunt werken. Ja. Als je dat heel goed designt en heel mooi neerzet en het eigenlijk een soort thuis laat zijn. Want iedereen werkt eigenlijk een big, het business thuis. lounge. Eigenlijk. Ja, een business zonder lounge dat je idee. de hond hoeft uit te laten. Juist, zonder ah. dat je de hond hoeft uit te laten, want dan moet je thuis weer wel doen. Juist. Nog nog even, welk advies heeft Eduard Schaapman voor... Nee, laten we het even omdraaien. Welk advies zou jij hebben aan Regis, Denny? Nou, Ik wilde eigenlijk net zeggen, ik vind het een heel leuk concept... maar wij hebben volgens mij de verbeterde versie al uitgevonden. Ah. Wij vragen namelijk aan onze klanten of we daar mogen werken... als we daar zijn geweest voor een afspraak of ja. voordat we er zijn. Uh, waar, waar ik dan wel tegen aanloop, is dat ik inderdaad dan in een omgeving kom... waar ik vaak geen toegang heb tot internet, noem maar op. Dus als ik meneer Schaapman was, zou ik heel gauw... de 100 grootste bedrijven in Nederland bellen... en zijn formule uitrollen ook in die bedrijven... Die kan Komen namelijk gewoon leeg te staan in de toekomst. Om meerdere redenen. De bevolking gaat krimpen in Nederland. Er ontstaat een arbeidstekort in de toekomst. Dat neemt toe tot 2050. Die kantoorpanden van bedrijven zelf, die komen dus ook steeds leger te, zijn, te staan. Het lijkt me fantastisch als ik met dat abonnementje waar ik net uh, iets <lacht> over hoorde, ook daar dan vervolgens full service bediend wordt. Want dan kan ik gewoon bij mijn klanten blijven. Kijk, dat is een heel mooi idee, Danny. Maar ik wil nog steeds wel verdienen. Overigens hebben we deze formule al draaien binnen verschillende bedrijven. Alleen dan niet onder het label Regis. Hmm. Dus wij doen het ook voor bedrijven. Dat ja. heet dan, de NetSpace Solution. En dan zie je inderdaad. Een banknaam, en daarin zitten wij eigenlijk. Wij hebben het huurcontract genomen, we hebben de boel ingericht en wij zorgen dat daar het secretariële ondersteuning is. Hm. Dus het was een goede tip. Het is er al. Nog een heel kort een tipje andersom. Andersom? Ja? Ga van online, internet, zoeken naar fysieke mogelijkheden. Ja. Want we gaan terug naar de oude tijd. <laughs> Reputatie, <laughs> relatie, rel. We willen elkaar ontmoeten. Ja. Als ik jou nou hier ziet zitten, is dat veel leuker. Ik zie je lekker lachen. Ja. Je bent gezond bezig, zie ik. Nou ja, als ik je alleen maar op, op En volgend op internet jaar ben je de zie. winnaar van de Gouden Asperges. Ja, ja, dat ja weet. Maar nog één ding. <laughs> heb je gehoord van de social check-in van Ma uh, onze Blauwe Luchtmaatschappij? Ik ja, ga... die heb ik. Wat vond je het leuk of niet? Nou, ik heb. <laughs> nou, nou, goed. We gaan er even ga aan jullie zo Jullie doen dat maar lekker in de koffieruimte. Hartelijk dank. Ondernemers, bestond stond deze week op Danny Baggage van Team, en Edward Schaapman van Reaches. Dank, Volg ons ook op Twitter. Volg ons ook op Twitter. Het Tros in Bedrijf. Zometeen gaan we geld verdienen met voetbalplaatjes. Maar eerst is het uiteraard bevrijdingsdag. Zonder Ilko van der Linden zou 5 mei waarschijnlijk nooit... de invulling hebben gekregen die het op dit moment heeft. 32 jaar geleden leende hij als 15-jarig jongetje 100 gulden. 45 euro van zijn vader. en startte bevrijdingspop in Haarlem... Inmiddels is dat het grootste muziekevenement van Nederland... maar ook de Dance for Life-formule heeft hij bedacht. En terwijl Half Nederland nu danst voor de vrijheid... praat ik met hem in de studio. Heelke Yes. Even terug naar begin. Hoe komt een 15-jarige jongere bij hem naar zijn vader te gaan... en te zeggen, geef mij even 100 piekpa, want ik ga een bevrijdingsfestival organiseren. Nou, het mooie is dat hij eigenlijk naar mij kwam. Uh -huh. En uh, hij zei, er wordt eigenlijk niet meer geluisterd. En hoe krijgen we dat verhaal nou uh, tussen de oren? En waarom wilde hij dat? Wat had ja, hij met die oorlog? Hij, hij, hij, hij, uh, hij was ook betrokken bij al die voormalige verzetsorganisaties. En, uh -huh. uh, en, en, uh, dus ja, ik zeg, pa, dat komt omdat je praat, dat moet met muziek. Hé, hey, kijk dan. En uh, dan kom je bij het hart en al die verhalen, ja, dat blijft in je kop hangen of het gaat er zelfs weer uit. Uh -huh. Maar uh, ja, met muziek kom je in het hart en, en, en kan je van daaruit. Uh veel meer mensen betrekken en, uh, en nou ja, je ziet wat er ge van gekomen is. Dat, dat is zo. Maar even nog terug, die 15-jarige jongen, wat, wat deed hij dan? Wat had hij? Dat zijn vader naar hem toe kwam en zei, ga jij dat nou maar eens regelen? Ben jij zo'n regeler? Ja. Nou, blijkbaar. Dat leken, ja. blijkbaar maar <laughs> ik roep dus nu heel vaak naar uh, bedrijven of mm -hmm. uh, burgemeesters... of uh, whatever, van uh, vertrouwjongeren nou maar. Daar kunnen dus hele mooie dingen uit voortkomen. Mm -hmm. eh, een honderdje voor een wondertje. Geef wat ruimte voor nieuwe plannen. Ja. Misschien mislukken er een paar, maar diegenen die lukken... Creë creëren straks weer een hoop... Uh, Banen. En uh, wees niet zo cynisch. Uh, denk niet dat jongeren dat niet kunnen. Want uh, kijk op 5 mei en je ziet wat we met z'n allen bouwen. En, oh. en nog steeds. Hè, want het mm -hmm. wordt uh, gebouwd doordat er duizenden vrijwilligers mee aan de slag zijn. Mensen nemen er zelfs vrije dagen voor op. Het is, uh, ja, het is echt... Uh, het is het is niet, je broer, ben dan nou wel begonnen. Maar het wordt nu gemaakt door iedereen. Het ja. zit in het hart van zoveel mensen. Hoeveel, hoeveel steden zijn er vandaag aan de 14. Buurt? 14 ja. steden. En, hoeveel vrijwilligers ja. heb je staan? Weet nou, je dat niet, niet, nou ja, het zijn allemaal losse organisaties. Hè. Ze ja. zijn niet van mij. Ik ben er ooit mee begonnen. Het wordt gecoördineerd door het Nationaal Comité 4-5 mei. Uh -huh. en, um, maar al die festivals met elkaar, ja, echt een paar duizend vrijwilligers ja. werken eraan. Anders zou het niet, uh, niet lukken. En hoeveel mensen staan er nu te dansen buiten? Nou, dat loopt al ja, honderdduizenden. Ja. Ja. Honderdduizenden en heel vaak tikken we de miljoen aan. En soms zetten we er zelfs over op 5 mei. En oh. daarmee is het niet alleen het grootste thematische jongerenproject van Nederland, maar zelfs van heel Europa geworden. Kijk je zich. Hoe heeft het zo groot kunnen worden? Want we beginnen met en het idee van Pa van: zet het nou maar eens om. Vraag aandacht voor verzet en voor oorlog eigenlijk. Want daar gaat het eigenlijk over. Bevredigingspop. Ja, nou, dat je. Ik dat je, bedoel, vrijheid is niet iets wat uh, net als de zon iedere ochtend weer opkomt. Dus je moet ervoor uh, uh, voor werken. Uh -huh. en, uh, dus het is een prachtige dag om erover te praten. En muziek trekt je er dan bij. En ja. artiesten hebben het erover. En er zijn allerlei projecten, talkshows eromheen. En uiteindelijk blijkt dat mensen echt wel vertrekken... met wat meer duidelijkheid over, over waar het over gaat. En ja. dat die 5 mei nu echt iets betekent voor, hm. de, voor de jonge generatie. Hoeveel artiesten staan er vandaag op de 100? Honderden. Honderden. En dat ja. zijn allemaal lo lokaal of ja. zijn het ook echt landelijke bekendheden? Ja, ook landelijke bekendheden. Noem eens wat namen. Wie kunnen we gaan zien? Dat, uh, dat... Ik hoorde Nick en Simon in Den Haag, ja, volgens mij. Hè? Ja, die wel. Nick wel. Simon die, ja. uh, zijn er. en uh, nou ja, Het vliegt allemaal rond met helikopters. Het is gewoon oneindig allemaal. allemaal ja, het uh, wordt ook weer verplaatst tussen die 14 steden. Ja, ja, ja. Had je dat idee ooit, als je dat nou terugkijkt... Hè, het is 32 jaar geleden, je bent 47 nu, 15 jaar jongetje... toen met die 100 euro gedacht dat het zo groot zou worden? Nou, niet per se. Maar ik uh, had al wel vrij snel geroepen: van het gaat gewoon het grootste project van Nederland worden. Ja, en inmiddels van Europa. En uh, ja, nou, dat had ik ja. nog helemaal nog niet bedacht. En, uh, Daarnaast ben je begonnen met uh, of medeoprichter van Dance for Life. Klopt. Ook van een klein evenement uitgegroeid ja. tot een wereldwijd ja. fenomeen. Hè? Ja, zit in dertig landen nu. Doen honderdduizenden ja. jongeren mee. Agents of Change noemen we die. Uh -huh. En uh, in het westen halen halen ze vaak geld op voor aids-projecten. Ja. In het zuiden zijn ze vaak uh, schoolprogramma's aan het volgen. En iedereen krijgt dan aan het eind van dat traject een uh, dance-event met lokale en internationale top-DJ's. als een beloning voordat ze aan de slag zijn gegaan. Ja, ongelooflijk. En je krijgt al die mensen mee. Daar moet je een overredingskracht voor hebben die fantastisch is. Hoe, hoe, hoe redel je dat? Ja, dat, dat, dat vind ik zo een grap moet je ook niet uitleggen. En, uh, <lacht> maar, uh, ja, dit uh, willen wij in een ondernemersprogramma wel ja, heel graag Ja, weten. nou ja, ik denk dat, uh, dat het in de kern blijft gaan om dat je vooral. Ik zeg altijd: het gaat altijd om creating hard connections. En, en dus uh, vergeet in het hart. Ja, Kijk maar naar iemand. Dat je uh, met, met enorme boekwerken moet aankomen om uh -huh. mensen mee te krijgen. Men moet echt zin hebben. Alles draait om die vijf letters die zitten in het woord zin en in het woord wil. Mm -hmm. En als, als je daarop intapt, dan gaan mensen lopen. En, eh, mensen hebben echt zin om mooie dingen te maken. Maar het moet wel eventjes gevraagd worden. Ja, nee, nee, precies. Ze moeten dan uh, uiteindelijk doen. En doen zoals jij het wil. Ja, en een beetje in, in geloof. En natuurlijk als ze dan zien dat al die andere projecten... er ook allemaal zijn gekomen, dan, ja. uh, dan geeft dat wel vertrouwen. En, uh, je onderhandelt met van alles. Hè? Ik hoor net burgemeesters, maar ook met ministers waarschijnlijk. Met hoge politiecommissarissen, met artiesten, van alles en Ja, maar ik vind het ook leuk. Ik vind juist dat snijvlak tussen... Uh, entertainment, uh, muziek en inhoud. Dat, ja. uh, die werelden geven zo op elkaar af. En de inhoudelijke ja. zeggen van de, van de communicatie van nou, hè, gladde jongens. En de communicatie mensen geven over de inhoudelijke van uh, geitenwolle sokken. Maar ja. we hebben elkaar nodig. Ja, om, om anders het tot... werkt het niet. Nee, exact. En uh, inhoud zonder communicatie, hm. ja, dat is als een boek dat niet gelezen wordt. En, um, en communicatie zonder inhoud is als een scheet in een netje. Dus het doet <lacht> gewoon, je, hebt het, je hebt het gewoon allebei nodig. Dat is mooi, ja. Die ga ik onthouden. Dat okay. vergeet het netje. Even naar nou, nou iets anders. Want het zijn allemaal soort social events die je organiseert. Heel groot, van echt wereldschaal. Maar je moet ergens van leven. Hoe verdien je je geld hiermee? Of nou, verdien je je geld met ik, hele andere dingen? Ik denk wel eens: uh, waarom zou je voor een goed doel anders beginnen dan uh, voor een commerciële zaak? Ik dus, mm -hmm. uh, nou, word dan nu social entrepreneur genoemd. Uh, je begint gewoon door niks te verdienen, ja. dan heb je ook geen kosten. En ik denk dat mensen dan ook zien dat je het heel serieus meent. En uh, nu net met mijn nieuwe project waar we het zo over gaan hebben... Masterpiece. Ja. Uh, ook weer gewoon het eerste jaar helemaal niks verdienen. Het tweede jaar gewoon een half uh, NGO-salaris. En ja, op een bepaald moment dan heb je genoeg partners... en kan je gewoon een normaal salaris verdienen. Ja. en uh, Alleen helaas geen winst. Want mijn winst zit er min in het feit dat, uh, ja, dat mensen er zelf heel blij van worden... Ja. en dat het over iets inhoudelijks gaat. Maar dat is wel mooi, want daar zit het social entrepreneurship... het echte sociaal ondernemerschap. Ergens zeg je dus... Houd het op? Is het goed? Kan ja. ik het allemaal regelen? Ja. Heb ik een goed leven? Kan ik mezelf, mijn kinderen, mijn vrouw eten geven? Ja. Ja. En daarna daarboven is het prima. Ja, dat is toch mooi. Daar, maar, dat is toch maar, het mooiste om jezelf uh, eigenlijk te, te betalen... met, met dat soort dingen die ergens over gaan. Dan. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen... ja, die zeggen, ja hè, we zijn zo sociaal aan het ondernemen. Ja. Uh, klopt dat in Nederland? Als jij kijkt als... Misschien de minister Sociaal Ondernemer Nederland. Zijn wij socialer geworden met ondernemen Nederland? Ik, ik vind het heel spannend om te zien hoe langzaam mensen... Uh, van beide categorieën uh, die, die, die bruggetjes overgaan. Dus uh -huh. je hebt uh, steeds meer ondernemers die zien... dat het niet alleen maar om de zo snel mogelijk dikke winst maken gaat... Uh -huh. maar dat het toch echt gaat ook om uh, shared value creation, uh, he, MVO... Uh, dat het echt ook wel ergens anders om mag gaan. Ja. Dat dat je personeel ook uh, heel erg motiveert. Uh -huh. En dat dat ook zelfs weer nieuwe klanten binnenbrengt... En, Um, dus die schuiven een beetje op naar het sociale... En ook vind ik het spannend om te zien... hoe de mensen die heel erg van nature sociaal zijn... Ja. snappen dat als er niet goede marketing bij zit... En, en, en ook niet een soort financieel systeem omheen gecreëerd dat wordt... dat het eigenlijk dat niet duurzaam wordt. Yes, precies. En, en juist die interactie van dat soort partijen, dat maakt het spannend. Alle ramen en deuren moeten ja. open, anders dan wordt het niks. Maar dat is wel knap, want hoe breng je die twee nou bij elkaar? Hè? Dat is natuurlijk wel cruciaal in het hele verhaal. Hoe krijg je de geide sok bij, bij die marketeer aan tafel? Je zei dat net al, ja, dat is moeilijk, want als het nou ja, niet lukt heb je geen netje. Misschien is dat wel het bruggetje naar, dat, naar het project wat ik nu doe. Want ja. uh, uh, met een vredesproject moet je ook eigenlijk uh, voortdurend zoeken... naar het feit dat er meer dan één waarheid is. Mm -hmm. Naar de, de vriend in je vijand. En, um, en, en er is zoveel meer dan dat wat je zelf als de waarheid had gezien. Okay. Ja. En, uh, dus laat je maar eens verrassen. Masterpiece. Yes. Master peace is peace met uh, vrede, hè, eigenlijk. Mm -hmm. Leg uit, hoe zit dat? Nou... Kamen er gewoon achter. Dat, echt, het is gewoon belachelijk. Er bestaat wereldwijd niet één grote, jonge, frisse, uh, nieuwe, bottom-up uh, vredescampagne. Het bestaat niet. Terwijl het aantal oorlogen neemt toe, de spanningen tussen Oost en West neemt toe, alle regeringen in de wereld besteden ieder jaar weer meer geld aan bewapening. Ja. Ieder jaar weer. En niemand stelt daar vragen over. Niemand houdt spiegels omhoog. Dus op een bepaald moment uh, de directeur van uh, Dance for Life in Egypte gebeld en zegt: ja, weet je, als er een campagne moet komen, moeten wij het doen. Oost en West, nieuwe generatie, samen. Met social media, kunst, muziek, grote evenementen. En waarom juist Egypte? Omdat daar de Arabische Lente begon eigenlijk. Via ja, Twitter? natuurlijk. Ik, ik voelde dat aankomen. Dat was al in 2009. Dus nee. al voor uh, zwaar voor Mubarak ja, hadden we daar ons hoofdkantoor. Uh -huh. En ik ben ervan overtuigd. de komende tien jaar gaan Egypte en Turkije gaan de schakellanden worden. om Oost en West bij elkaar te houden, of niet? Uh -huh. En dan gaan wij dus. Um, hebben we ons voorgenomen om in de komende acht jaar. Met een traject tot en met 2020, en een hoogtepunt in 2014, daar ga ik misschien zo wat over zeggen. Ja, gaan we enkele miljoenen mensen zo raken dat ze voor peacebuilding aan de slag gaan? Want weet je dat gat tussen die paar mensen die er dagelijks mee aan de slag zijn, op de grond, voeten in de blubber. En de grote massa die denkt, nou wat kan ik ermee gooien, maar in mijn hoed. En wat is het vaag, of whatever. Dat grote gat moet gevuld worden. En we moeten steeds meer mensen zo raken dat ze denken... oké, ik kan wel iets voor vrede doen. Mijn rol en mijn mening is van belang. En dan gaan we ze dus, weet je, er komen nu al songs, cartoonprojecten... bedrijven die dingen ontwikkelen. Je ziet het gewoon bruisen over de hele wereld. Even heel concreet, hè? waarom Egypte? Dat nou, heb je uitgelegd. Dat is ook mooi, dat is die is begonnen, Arabische lente begonnen. Ben je niet bang straks dat je alle aandacht die je krijgt door de Egyptische autoriteiten die er nu zitten. en die zijn misschien niet altijd even, even netjes je misbruiken. in je goede doel om te laten zien hoe gezellig het tegenwoordig is in, Ach, eh, in Egypte? Weet je één ding. Ben je daar um, niet bang voor? Als je werkt voor vrede, ja? moet je niet bang zijn. Dat is echt geen softies klus. Um, over de hele wereld, in conflictgebieden, de mensen die opstaan voor vrede. doen eigenlijk het meest moedige. Want het is eigenlijk over het algemeen heel simpel om te roepen... dat de schuld bij de ander ligt. Ja. En, maar als je opstaat voor vrede en probeert de bruggen te bouwen... Ja, dan, dan toon je lef. En dat gaan ja. we met het programma ook doen. Ja. En wat wij gaan doen, ja. zal ik je vertellen, naast de piramides... op de Internationale Dag van de Vrede, 21 september 2014... gaan we het meest hartverwarmende vredesconcert ever organiseren. En dan nodigen we de belangrijkste artiesten uit... van alle grote conflictgebieden in de wereld. Uh -huh. Dus stel maar voor, Noord- en zuid soedan Noord- en Zuid-Korea... Rusland, Tsjechenië, en de Kosovaren en de Serviërs. Hun topartiest, Israël, Palestina... Daar samen als een statement voor dialoog. En dat wordt een internationaal tv-programma. We koppelen er scholenprogramma's aan. En uh, seminars en, en documentaires. En, uh, en als mensen daar dan bij willen zijn... Hè, of ze willen een tele streaming... Ja. of uh, uh -huh. ze willen dus verbonden zijn bij deze Movement Masterpiece... dan moeten ze iets doen, net als bij Dance for Life. Je krijgt het niet voor niets. Je kan geen kaartje kopen. Je moet er wel ja, wat voor dus doen. Dus als je nu, nu, nu naar masterpiece.org gaat, dan kun je daar laten zien wat je talent is. Hm. Uh, heb je een mooi vredesproject, toon het maar. Want dan kunnen wij vrijwilligers brengen. Ja. Zo maken we jou sterker. Maar als je een talent hebt, binnen drie weken... als jij bijvoorbeeld een website uh, kan maken... binnen drie weken maak je er eentje voor een vredesinitiatief in Ethiopië. En dat is wat wij nu doen. Ja. Om vraag en aanbod bij elkaar Kaarten te brengen. brengen. Waardoor uh, de mensen die voor vrede aan de slag zijn... er sterker uitkomen. bruggen bouwen voor de vrede. Hartelijk dank. Ik sprak met Enkel van der Linden. Die is sociaal ondernemer. Uh, dat mocht wel, mocht wel gebleken zijn. En onder meer organisator van bevrijdingsfestivals... Uh, die nu in het hele land gaande zijn. En straks dus Masterpiece 21 september 2014 in Gizeh Egypte. Dankjewel, je wel, Graag gedaan. En wij gaan geld verdienen aan sportplaatjes. En dan niet die uit de supermarkt, die u kan sparen. Nee, geld verdienen met je eigen voetbalplaatjes of sportplaatjes. Want uw eigen voetbal, volleybal, hockeyclub of team... kan zomaar in een spaarboek belanden van de firma Faas... Team picks. Peter van der Neut, directeur. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, wat doet u bedrijf? Ik heb hier een, een, een soort een klapper met allemaal plaatjes. Ik hou hem even omhoog voor de mensen die op internet meekijken en ja. luisteren. Uh, foto's, uh, ja echt het klassieke voetbalplaatje. Mooi ja. gelamineerd, foto van een kopje erop. Alleen ik zie hier Bas Stuurman van Hurley, dat is een hockeyclub. Ja, dat is een hockeyclub in inderdaad. het seizoen 2010-2011 ja. in jongens 6e5... 16 januari 2002 geboren. Die is Ach. nog niet echt doorgebroken op de internationale velden, denk nee, ik, toch? Nee, die is inderdaad nog niet doorgebroken op de internationale velden... hoewel ik het hem wel heel erg zou gunnen, want het is een hele leuke jongen. is een zoon van een vriend van me. Uh -huh. Maar het concept van Vaas is uiteindelijk dat het erom gaat... dat een sportclub uh, het clublogo uploadt op onze speciale site. Ja. En dan vervolgens wordt het logo gezonden naar de andere site... die het Vaas en op Vaas kunnen leden van die clubs teampics maken. En teampics, inderdaad, u gaf het al aan... zijn niets anders dan de klassieke sportplaatjes... Ja. maar dan op... Top kwaliteit. Maar dan en zelf gemaakt. Dus je, je hebt foto's van al je vriendjes in je team. Ja. Die lood je up naar. En dan ja. heb je ze alleen maar elektronisch. Dan ja. wordt het, moet het een plaatje worden. En, dan kunnen ze inderdaad... en, en daar begint het verdienmodel van Peter van der Neut. En daar begint inderdaad het verdienmodel van Leg Peter van der Neut. Maar ook het verdienmodel van de club. Okay. Het is de bedoeling dat de kinderen kunnen of de, de, de, de leden van de clubs kunnen de plaatjes ook thuis gratis uitprinten natuurlijk. Want <hijen> dat, ja, dat is natuurlijk wel logisch. Dat je eerst gaat bekijken wat je, wat je wilt, uh, ja. wilt kopen. Ja. Vervolgens kunnen ze de plaatjes via internet aanschaffen. Uh -huh. uh, ...zij schaffen de plaatjes aan... ...voor 8,50 per setje... ...van 18, en uh, dan, dan krijgen ze... ...keurig thuis, hele mooie plaatjes... ...en de club krijgt vervolgens voor het uploaden... ...voor dat logo, krijgen ze een commissie... ...en die commissie is 15% van onze omzet... ...in dit geval op 8,50 euro... ...is dat 1,27 euro... Ja. ...dus per setje dat een club verkoopt... ...dragen wij, of dat een ja. lid koopt dragen wij 1,27 af aan de vereniging. Moet je wel de clubs mee hebben? Hoe doe je, je dat? Dat lijkt een lastig verhaal. Dat is inderdaad een buitengewoon lastig verhaal. We zijn twee maanden terug begonnen. Okay. Ja, Dus nog niet eens zo lang. We zijn twee maanden terug begonnen. Uh, en we hebben daar ook uh, gewoon een, een, een netwerk voor, uh, voor in de hand genomen. We zijn uh, nu net begonnen met een salesmanager voor, uh, voor voetbal speciaal. Ja. Mensen die dus duidelijk een netwerk hebben in de voetbalwereld. Je merkt namelijk ook heel erg dat als je mensen s'avonds gaat bellen... dat ze denken... Denk iemand, niet wachten. Ja, ja. Die verkopen, wil. Ik heb gewoon de hele dag gewerkt en ja. ik ben vrijwilliger bij een vereniging en vervolgens ja, word ik s'avonds ook nog een keer gebeld ik wil ook wel eens een keer gewoon zelf naar voetbal kijken maar je kan voor 15% uiteindelijk kan je ze wel over de zweep trekken, die 1,27 per setje gedownloaden plaatjes, ja. is natuurlijk interessant het maar is nou, wel het interessant, andere, ja. wat is nou leuk van voetbal, sportplaatjes in zijn algemeenheid dat je kan ruilen, als ik nou 18 van de foto's van mijn vriendjes heb, kan ik toch niks ruilen? Nee, maar dan wordt het ook een herinnering dat is ook een ah. van de dingen die wij zeggen uh, het is niet alleen leuk voor nu, maar het is ook mooi voor later, het is net zo wat je in Amerika ook heel erg ziet, die jaarboeken ja uh, waarbij je gewoon herinneringen, fysieke herinneringen je boek. hebt. Ja. Een smoeleboek is Juist. het inderdaad. En het is eigenlijk een sociaal netwerk... Hm. waar wij proberen om aan het... Ja, Het sociale netwerk op internet, een fysiek producten koppelen. Ja, nou, daar hadden we het er straks al over met, ja, de, met, de, met, de, met de, de andere gasten. Inderdaad, ja. het is een soort Facebook, maar dan in een mapje. Maar dan in een mapje. Inderdaad. En dat proberen wij inderdaad te bewerkstelligen. Faasteampix.nl, uh, neem ik aan. Punt -nl, en inderdaad. F-A-Dubbel-F-A-Z. F-A-Dubbel. Uh, -a -a een soort Faas Wilkes, maar dan heb uh, je dan ja, ja <laughs> Dank absoluut. Pe Peter van der Neut, directeur van uh, Faas. Teampix Teampix.nl team Dames en heren, dit was, dit was Geld verdienen aan. En dit was ook uh, Tross in Bedrijf voor deze week. En als u goed geld verdient met bijzonder ondernemerschap... kunt u ons mailen naar inbedrijf.tross.nl Informatie uit het programma vindt u terug op www.trossinbedrijf.nl en op de tekstpagina 257. Wij gaan zo langzamerhand naar het nieuws van twee uur. Daarna is de Tros Autoshow. En daarna kunt u uiteraard genieten van de collega's van Opium. Die gaan nu weer bijpraten over de kunst. Met hartelijk dank aan technicus Geert Kramer... die deze week schroof, Misha Blok en Bas Altena in de redactie... en Jan van der Vlucht, die regie deed vandaag. Tot zover. Volgende week weer kwart over één. Weer een ondernemerspanel. En uiteraard weer een nieuwe geld verdienen aan. Tot zometeen na twee uur voor de Autoshow. Samen thuis, samen Vroege Vroegevogels presenteert de kortste radioquiz ter wereld. Wie maakt dit geluid? Stuur uw antwoord naar vroegevogels@vara.nl. De oplossing en de winnaar worden morgen bekendgemaakt. Geef er één kleine aanwijzing bij. Let op dat Zweedse Oké.